Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Waarschuwing voor zeer zware onweersbuien. Egypte telt de doden na nacht van rellen... tussen voor- en tegenstanders van afgezette president. En Amerikaanse singer-songwriter J.J. Kiel is overleden.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 Marco, hoe is de situatie nu? Nou, dat die buien heel snel naar het noorden trekken. En uh, dat betekent ook dat de, uh, de code van het zuiden uit ook vrij vlot opgegeven gaat worden. Dat geldt dus niet voor de noordelijke provincies, want daar moet die zware buienlijn nog langskomen. En uh, dat zal de komende 1, 2 uur gebeuren. Dan trekt uh, het hele gebied naar het noorden weg. En dan zijn we er tijdelijk even van verschoond. Ja, want het is een lijn die echt over het hele land ja. ligt, toch? Heel het land krijgt er mee te maken? Uh, ja, het hele land krijgt of heeft er al mee te maken gehad. Inderdaad, van, van uh, uh, Zeeland tot in Limburg. En dat schuift dan zo inderdaad precies over het land. Wat dat betreft heeft die, uh, is die erg koers vast. En krijgt inderdaad het hele land hiermee te maken. Je moet er wel bij bedenken dat extremen bij dit soort buien... Uh, wel lokaal karakter steeds houden. Dus uh, zware windstoten bijvoorbeeld die optreden... zie je niet overal. Hè. We hebben een zware windstoot gehad in Eindhoven... van 87 km per uur. Maar die zie je niet over de hele linie. In uh, Zeeland was het 75. En er zijn ook plaatsen waar de wind misschien helemaal niet... of nauwelijks is uitgeschoten. Maar bijvoorbeeld veel bliksem en hagel. Dat kan erg lokaal verschijnen. Ja, nou sowieso, kijk ik denk dat het hele land wel onweer heeft gezien uiteindelijk, maar de ene zal inderdaad drie of vier klappen hebben meegekregen en de andere een stuk meer. En voor hagel geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als voor die zware windstoten. Dat treedt lokaal op. Ik bedoel, ik heb die builijn thuis meegemaakt voordat ik hierheen kwam. Ik heb geen hagel gezien. Maar dat wil niet zeggen dat dat, dat er niet bij hoorde, want er zullen best plekken zijn in het land waar dat wel is opgetreden. is is het ergste daarmee voorbij? Want je noemde even uh, tot vanavond. Ja, nou ja, het ergste is, lijkt daarmee voorbij en dat is het vervelend aan deze situatie. Mensen denken dan misschien van, we zijn er klaar mee, we hoeven nergens meer op te letten. Ja, en dat is dus niet waar. Want we zitten nog steeds in de warme lucht. Merk je natuurlijk, nu natuurlijk even niet in het zuiden, want er is het 18, 19 graden. Maar de temperatuur gaat zometeen weer oplopen. De zon komt erbij, dan wordt het gewoon weer 20, 25, misschien nog wel meer. En dan kunnen er weer nieuwe buien ontstaan. We zien ook boven het westen van Frankrijk en eh, boven de Golf van Biscayen nog, eh, nog neerslaggebieden onze kant op komen. En eh, die lijn he, moet eigenlijk nog over. Dus we moeten nog in de koelere lucht gaan komen. Zitten we daar één keer in, dan is de ellendige uh, voorbij. Maar dat is iets voor morgen. En dus het betekent voor vanavond, vannacht, misschien vanmiddag ook wel, dat we nog steeds rekening moeten houden met die zware regen- en onweersbuien En alles wat erbij hoort, windstoten, hagel en korte tijd veel regenmaat. Ja, nou zag ik op Twitter en op Facebook echt de meest onheilspellende foto's van dit. Hoort het nou een beetje bij, bij het weer van de afgelopen dagen dat dit soort wolken en dit soort buien kunnen ontstaan? Ja, het is wel typisch bij een, een situatie dat je inderdaad aan de, uh, laten we zeggen, aan de oostkant van de systemen de warme lucht hebt. En dat heb je met laatst eigenlijk altijd op het noordelijk halfrond. En daarachter probeert dan koelere en, uh, en drogere lucht op te dringen. En die strijd, als dat maar lekker lang aanduurt... dan kunnen dit soort grote complexen groeien en groeien. Kijk, uh, verplaatste weersystemen verplaatsen zich snel. Dan, dan gaat het allemaal niet zo spectaculair. Dan heb je ook wel regengebieden, maar niet dit soort extremiteiten. Het moet wel eventjes flink kunnen opbouwen. En juist omdat die scheidslijn eigenlijk continu... vanaf de Golf van Biscay richting Denemarken loopt... en niet wil opschuiven... Ja, dan hebben we tijd zat voor, uh, voor dit soort uh, buiencomplexen. En soms dus ook bijzonder. Foto's. Marco ja. verhoef, ja, dankjewel. Ja, die buien trekken dus nu over het midden van het land. Bijvoorbeeld over Lichtenvoorde, waar dit weekend het Zwarte Cross-festival is. Verslaggever Mark Hamer is daar. Mark, hoe is het daar? Ja, nou, dit moment begint het hier eigenlijk alweer uh, weer op te klaren. Op ja, dit soort festivals is men natuurlijk uh, extra alert. Uh, verhalen uit het verleden. Toe op twee jaar geleden. Vorig jaar Zwarte Cross, toen er ook een aantal uh, zwaar gewonden vielen. Uh, ja, en dan in 2010 ook hier op het festival. Ik problemen met, met rukwinden. Uh, inmiddels is het dus alweer opgetrokken, maar men heeft hier wel een benauwd uurtje gehad. Mijn verslag over het afgelopen uur, kun je nu horen. Net als ik het terrein van Zwarte Cross oploop, voel ik de eerste spatjes komen. Aangekomen bij de perstent. Wordt er gelijk actie ondernomen. Meneer, u bent van de tenten? Ja, Hoi. Oh, Wat gaat u doen? Nou, ik ga die constructie laten zakken zodat het een, een, weer een normale typie wordt. Want hij is nu uitgebouwd met die, met die zijwanden dicht. En vooral die zijwanden, dat zijn de windvangers. Dus ik ga hem nu hier dichtmaken en dat hij schuin afloopt. En je ziet gewoon dat, dat, dan heeft de wind er bijna geen vat op. Juist op het moment dat de tent goed staat. wat belangrijke paal even tussenuit zijn gehaald. Dat de wind er goed doorheen kan blazen, begint het ook echt te regenen. Pieter de Holkenburg, woordvoerder van uh, Zwarte kroost, Het gaat nu los, hè? Ja, maar ja, het is Nederland, hè. Het is al vaker slecht weer, helaas. Dus, uh, maar ja, het regent nou inderdaad stevig en het waait nogal. Dus, uh, ja. ja, wat uh, jullie zagen het aankomen, ja. voorzorgsmaatregelen genomen? Ja, zoals je kunt zien, uh, we hebben verschillende dingen aan de tenten gedaan, bepaalde tenten losgemaakt. Uh, we hebben wat meubilair bij elkaar gepakt, dingetjes weggehaald. Uh, Mocht we weer wat sterker houden, dan kunnen we ook nog, uh, gaan we eventueel een podium sluiten. Maar vooralsnog uh, gebruiken we gewoon dat mensen daar kunnen, uh, kunnen schuilen tegen de regen. Ja, want jullie hebben in het verleden wel eens vaker gehad dat de wind par jullie parten speelde. Ja, in 2010 hadden we te maken met een, uh, met een wervelstorm. Uh, dus wat dat betreft zijn we op alles voorbereid. We zijn er wat gewend. Dus, uh, ja. Ja, zijn er ook nog voorzorgsmaatregelen genomen om bijvoorbeeld de mensen hier ja, te laten evacueren? Ja, er zijn allemaal calamiteitenplannen en draaiboeken liggen daarvoor klaar. Dat is wel echt een hele extreme omstandigheden en die verwachten we alsnog niet, maar die plannen zijn er wel en dat zullen we dan ook doen. Ja. En nu, nu is het even ja, ik zie nu ook, toch ook wat onweer wel. Ja, ah, het inderdaad. is het is nu wel heftig hè? Nou, dit nou, erg meegemaakt? Erg meegemaakt. Oké. Okay, ja. Maar het is wel behoorlijk wat weer. Ja, ja. Gelukkig voor de bezoekers ook daar bij het Zwarte Crossfestival en in Lichtenvoorde, breekt het langzaamaan weer een beetje open. Voor de time being dus. Verslag van Mark Hamer. Dit is het NOS Journaal met René van Brakel. Bij rellen in Egypte zijn afgelopen avond en nacht tientallen doden gevallen. Er zijn berichten over meer dan 75 tot mogelijk 100 doden. Tegenstanders en aanhangers van de afgezette president Morsi... gingen in verschillende steden de straat op. De politie moest die twee groepen uit elkaar houden... en proberen de rust terug te brengen. Correspondent Sander van Horen vertelt vanuit Cairo over de verwarring over het aantal doden.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 Amerikaanse zanger en gitarist J.J. Kiel is overleden. Kiel schreef veel muziek voor andere artiesten, voor bijvoorbeeld Eric Clapton.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 J.J. Kiel was 74, hij stierf in een ziekenhuis aan een hartaanval. In China is de bouw gestopt van wat de hoogste wolkenkrabber ter wereld moet worden. De bouwer heeft volgens Chinese media niet de juiste vergunningen. In de wolkenkrabber moet een complete stad komen... waar plaats is voor bijna 4.500 gezinnen, scholen, hotels, ziekenhuizen en kantoren. Het moet 10 meter hoger worden dan de boers Dubai. Dat is nu het hoogste gebouw ter wereld met 828 meter. Het is behoorlijk druk op de snelwegen richting Zuid-Europa. Veel mensen vertrekken vandaag op vakantie. Het is volgende week pas zwarte zaterdag, maar volgens de ANWB is het vandaag zeker een rode zaterdag. Op de Franse A7 tussen Lyon en Marseille stond vanochtend al een file van 50 kilometer. staat ook vast op de snelweg van Parijs naar Bordeaux. In Italië staan files van tientallen kilometers, vooral richting het Gardamier en de Adriatische kust. En in Zuid-Duitsland, rond München, is het ook druk. En richting Oostenrijk is het verkeer zelfs helemaal vastgelopen. Maar het is ook hier best druk op de weg. Daarom bij Verkeersinformatie hier in EPZ. Ja, dat kan je wel zeggen. En dat heeft ook wat te maken met het noodweer. Want de A27 is al een tijdje dicht van Breda naar Utrecht... tussen het gorkum en Lexmond. Daar gebeurde tijdens het noodweer een ongeluk met meerdere auto's. Er zijn ook wat boomtakken op de weg terechtgekomen. Er staat 6 kilometer file vanuit Breda voor de brug bij Gorkum. Richting het zuiden is de weg wel open. Maar er staat 9 kilometer tussen Knappert-Everdingen en Noorderloos. Dan de rest van de files. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. En ook richting Amsterdam file daar 3. Op de A2 Den Bosch-Eindhoven bij Best-West. 2 kilometer. En de randweg van Eindhoven staat vast. De A2 naar Maastricht. Tussen de knooppunten Batadorp en de Hocht. 6 kilometer. De A20 is veranderd in een zwembad. Richting Gouda staat bij Rotterdam Centrum zoveel water op de weg... dat ze de rechterrijstok hebben dichtgegooid. Dat levert 2 kilometer file op. Nou, de A27 heb ik al genoemd. De zwarte cross tenslotte, de N18, van Varseveld naar Enschede. Langzaam rijden tussen Zellem en Harreveld. Sterkte daar allemaal, René Passet. Dankjewel. Belangrijkste nieuws van dit NOS-journaal. Code oranje voor groot deel van het land. Zware onweersbuien kunnen voor overlast zorgen, ook vanavond nog. Gevechten in Egypte hebben vannacht aan tientallen mensen het leven gekost... En de Amerikaanse zanger en gitarist J.J. Kiel... is op 74-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Hier nu Tros in bedrijf met Niels Heithuis. Goedemiddag, met kan ik... Ja. Goeiemogel. Goeiemogel. <laughs> zeg, ik zit in een explot van vis. En nou zag ik zo'n businessabonnement met heel veel internet... en bellen in binnen- en buitenland. Die wil ik. Um, dan kan ik u... Uh...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 Niels Heithuis. Goedemiddag, het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Iedere zaterdagmiddag blikken we met twee gasten terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. En ik zeg er even bij, ook voor uh, mensen die zeggen, nou ondernemen is niks voor mij. Ik vind het druk te doenerij. Uh, wordt dit ook een interessante uitzending. Vandaag uh, namelijk de gast Sebastiaan Hoofd. Uh, hij heeft nu een investeringsmaatschappij. Maschile, moet ik dat uitspreken? Maschile. Uit. Maschile. Wat betekent het? Het is Italiaans voor mannelijk. Mannelijk, dus je bent wel stoer gebleven. Uh, toen ik dat uh, verzond toen dacht ik, ik ga alleen maar mannelijke bedrijven uh, opstarten. Uh, ik zeg, uh, dit is ook geschikt, dit programma, voor uh, sceptici. Want uh, jij was uh, zelfstandig ondernemer, maar op een gegeven moment ben je eigenlijk overgekookt. Uh, je merkte dat je jezelf te druk had gemaakt met je bedrijf. Hè? Ik ben in uh, 2009 inderdaad een uh, tijd uit de running geweest. Ja, daar komen we zo nog even over, over te spreken. Even mijn andere gast ook introduceren. Jos Versteeg van Theodor Gielissen, analist. Ben jij, hartelijk welkom. Uh, we kennen elkaar, we, we tutuïeren, maar weer even dit, uh, dit uur. Ik uh, zal toch ook proberen de journalistieke afstand uh, te bewaken. Uh, Jos, uh, uh, ook hartelijk welkom. Dank je wel. We gaan het hebben over, over de algemene economie en je bent analist. Uh, uh, ja, waar ligt dan je affiniteit? Jij moet het voor klanten van Theodor Gielissen analyseren... Uh, ja, hoe bedrijven het doen, hoe aandelen het doen. Ja, dat is ontzettend leuk. We kijken uh, regelmatig natuurlijk naar de cijfers. Dus we zitten nu midden in het kwartaalcijfersseizoen. En dan bekijken we of het een beetje naar onze verwachting is of dat het tegenvalt. En vooral eigenlijk ook van, ja, hoe zal het in de komende tijd gaan? En uh, ja, dan proberen we beleggingsvoorstellen te maken voor uh, onze klanten. Onze ja, waar let je dan op? Ten eerste op de cijfers natuurlijk, of, uh, of, of, het, of het beter gaat, of er weer sprake is van, van groei. We hebben natuurlijk een hele moeilijke periode in Europa. Wereldwijd uh, gaat het ook niet zo heel best. Dus dan kijken we of bedrijven nog wel kunnen groeien. En uh, daarna ook ja, hoe het met, uh, met de marges gaat, dus hoe het met de winst gaat, met de winstgevendheid. Of, het, of er veel prijsdruk is en dat soort zaken. Ja, hoe je dat doet, dat kunnen we misschien straks nog even behandelen. Uh, uh, welke halfjaarscijfers waren het opmerkelijk deze week? De week begon met hele mooie cijfers van Philips. Die vond ik uh, erg opmerkelijk, moet ik zeggen. Daar was ik ook wel erg tevreden over. Waarom? Omdat ze uh, toch nog meevallende groei hadden. Ze hadden. Bij het eerste kwartaal hadden ze heel weinig groei. Ze hadden altijd beloofd dat ze iets harder konden groeien... dan de wereldeconomie. En In het eerste kwartaal was dat ongeveer nou, nog niet eens 1%. En toen waarschuwden ze ook gelijk van, voor een hele moeilijke start... over het eerste halfjaar. Slow first half, zeiden ze. En toen kwamen ze met tegen de 3% groei. dat vond ik eigenlijk nog wel meevallen. Maar wat ik het mooiste vond, vond ik de groei bij consumentenartikelen. Dat was 10 of 13 procent zelfs. En dat was al vanaf het derde kwartaal vorig jaar groeiden ze met 10 procent. Consumentengoederen, we zullen het misschien al over hebben. Ja, dat, dat wil niet echt over het algemeen hè, wereldwijd. Mensen, Consumenten die hebben het moeilijkst, veel werkloosheid. Dus die willen niks uitgeven. En als je dan met consumentenartikelen, ja. CEO-apparaten, Scheerapparaten. 10% groei weet te realiseren. is toch knap? En dan zelfs in het derde kwartaal naar 13% kan tillen. vind ik heel knap. Maar Philips had toch een beetje afscheid genomen van die consumentenartikelen? Nou, van de tv's en de radio's. Daar hmm. hebben ze afscheid van genomen. Maar het, het oude uh, DAP. Uh, domestic Appliances was dat van vroeger. Domestic Appliances? Ja, dat ja. was onder andere ook uh, hoe heet het, scheerapparaten... maar ook uh, hoe heet het, wasmachines. Nou, dat doen ze al lang niet meer. Maar vooral scheerapparaten. Staafmixers. En, ja, dat soort spul. Krultangen. Dat, <laughs> dat doet het erg goed. En ja, vooral okay. ook uh, de verzorgingsproducten. Ja. Um, uh, ja. ik vroeg net al even... maar aan uh, het antwoord kwamen niet toe. Welke, welke uh, divisie heb je het meeste uh, affiniteit mee als analist? Welke sector? Ik, ik denk technologie. Dat vind ik heel erg leuk. Die week daarvoor kwamen de cijfers van ASML. En dat vind ik ja, is moeilijk. Het is een moeilijke markt. Is een ingewikkelde machine. Super knappe machines. Maar het, is eigenlijk het enige bedrijf in de wereld wat dat dat soort machines kan maken. En dat vind ik erg leuk om te volgen. En ook die markt ook te volgen. Maar eigenlijk is het zijn, de oliesector volg ik ook. En dat is, dat is ook echt stoere mannen. Wat het net al over Ja krijgen. Euh, ja. ja, ja. En dat vind ik ook een leuke sector... Ja. Uh, is dat per definitie dan inderdaad een sector die ingewikkeld is uh, en waar veel schommelingen zijn? Of uh, gaat het om een sector waar veel geld te verdienen valt voor de klanten van Theodor Gilles? Ja, voor, voor, voor private banking zoek je eigenlijk toch het liefst een beetje stabiele bedrijven. Want uh, ASML, daar kunnen mensen heel zenuwachtig van worden. Want het kan heel hard omhoog, maar ook vaak weer snel naar beneden. We hebben een tijdje, geleden, -tijdje al niet meer gezien bij ASML. Dus daar zit je toch het liefst in bedrijven als Unilever, Nestlé, uh, ja. meer, meer stabiele bedrijven. Ja, dat, dus de, de continue Continue uh, groei, omzet, groei. Ja, dat ja. vind je eigenlijk, uh, zeker ja, voor particuliere beleggers is dat vaak wel het prettigste. Hm. En af en toe uh, ja, is het toch ook wel leuk als je op tijd kan instappen in een fonds wat heel hard uh, herstelt. Ja, ja, dat moet je maar net uh, zien aankomen natuurlijk. Ja, dat is het, uh, dat is het leuke. Hè? KPN, valt dat eronder? Onder herstellend fonds? Nou, nog niet echt. Ze zitten nog, nog wel diep in de ellende, vind ik hoor. Het krimpt nog hard. Veel uh, ja, mensen bellen minder. En die hele mobiele telefoonmarkt, die, uh, ja, die, die krimpt behoorlijk. Is KPM wel een interessant bedrijf dan voor jullie? voor jou. Ik denk dat het wel een interessant bedrijf is. Ze doen de goede dingen. Ze zijn nu eindelijk uh, ja, goed aan het investeren. Het bedrijf is eigenlijk uh, jarenlang verwaarloosd. Veel te weinig geïnvesteerd. Veel te veel geld uitgekeerd aan beleggers. En die waren er heel tevreden over. En nu ben ik als belegger er niet zo tevreden over. Ik denk dat het nog een tijd uh, heel moeilijk wordt... die hele internetmarkt, dat hele businessmodel van KPN gaat veranderen. En dat is, gewoon... niet, dat is nog niet voldoende veranderd om Nee, dat, daar zitten we nog meer in. Dus te worden, als belegger zou ik er niet, uh, nog niet in willen stappen... maar het is wel een interessant bedrijfje. Ja. Ja. Sebastian hoofdondernemer... Uh, uh, begeleider van startende ondernemers inmiddels eigenlijk. Hè? Uh, uh, is dit een, een wondere wereld uh, voor jou, de beleggingswereld? Of zegt dit allemaal jou wel iets? Nou, toen ik mijn bedrijf uh, verkocht in, uh, in 2010... toen kwam mijn bankmanager naar mij toe en die zei van... joh, zullen wij uh, jouw geld gaan beleggen... en iedere, iedere maand minimaal uh, jouw hypotheek uh, gaan verdienen? Ik geloof dat we na drie maanden stonden we 30.000 euro in de min. Ja, <laughs> dus toen... die, die ken ik, dat fonds. Ja. Ja, dus toen heb ik gezegd, joh, sluit alle belangen maar. Toen werd ik voor gek uh, verklaard. Maar als ondernemer, uh, ja, geloof ik, meer in het creëren van waarde. He, dus in het, uh, in het, in het ondernemerschap uh, zelf... Iets maken en toegevoegde waarde creëren. Nou, het beleggen is voor mij ver van mijn bedshow. Ik heb er geen verstand van. Ik denk als je een professioneel belegger bent... dan moet je iedere dag daarmee bezig zijn. Als ondernemer heb ik daar gewoon de tijd niet voor. Nee, nee, nee. Uh, ben je toen helemaal gestopt met beleggen? Helemaal gestopt ja? met beleggen. Ja. Dus je hebt die 30.000 uh, euro uh, verlies genomen... en, en uh, bent uit ik het Ik ben ermee gestopt. gestopt. Ja, toen ik op een gegeven moment midden in de nacht... Uh, de aandelenkoers ging checken. Ja. En mijn vriendin wakker ging maken om te zeggen dat... Uh, KPM was gestegen of gedaald, toen dacht ik, nou, dit is niet uh, wat ik graag wil. En was dat dan ook onderdeel van die periode waarin je overkookte? Nee, dat was daarna. Dat was, dat was daarna toen. Oh ja, je, je had het al verkocht, ja. Ja, ja, ja. ja. En, en, en toen bleven dus die zorgen, dat moest je dan juist niet hebben, natuurlijk. Nee, je wilt een prettig leven, toch? Als je de hele dag op je, op je smartphone de aandelenkoersen zit uh, te checken, ja, dat, uh, dat is niet, niet wat je wilt als ondernemer. Wat. Uh... Uh, wat was de oorzaak van dat overkoken? Ik ben in, uh, in 2002 ben ik een, een internetretailer uh, gestart. We gingen van nul naar marktleider binnen vier jaar. Ja, een computerwebshop, hè? Een internetretailer. Wij verkochten automatiseringsproducten aan uh, voornamelijk middelgrote bedrijven. En uh, in 2008 nam een venture capital bedrijf een, uh, een belang in... Uh, Dat is een in investeringsmaatschappij, hè? die komen ja. dan een groot sloot geld... en die willen goede uh, Ja, we kwamen toen in de in de Fast 50 uh, terecht. En de Fast 50 is een, is een hitlist voor venture capital bedrijven... Uh, om te gaan kijken ja, in wat voor succesvolle mm -hmm. uh, concepten kun je gaan investeren. Nu nou, binnen in de, in de succesvolle top 50 waren jullie... Ja, mm -hmm. en uh, van de Ende maar uh, heeft toen een, een belang genomen van 30% in Central Point. En uh, in 2009 uh, ben ik zelf operationeel gestopt. En in 2010 heb ik uh, al mijn belangen geliquideerd. En ja. uh, ben ik opnieuw, uh, opnieuw begonnen met, maar, uh, met wat leven. Gebeurde, wat was er dan gebeurd in, in, in dat ondernemersleven met jou? Nou, wat er, wat er eigenlijk gebeurde... Dit is zo het verhaal wat ik vertel als je ergens een, een pitch geeft... om aan te geven, joh, wat voor succesvolle dingen... Heb je, nu, heb je nu gedaan. Dat is wat je in Silicon Valley noemt je, je elevator pitch. Ja, één minuut daar... in de lift om te vertellen hoe goed je bent. Yo, ik kan het in twintig seconden vertellen... Op een, op een borrel ergens in, in San Francisco. Maar de, de ondertiteling, en dat is wat ik ook uh, uh, regelmatig uh, uh, vertel... op universiteiten aan uh, jonge mensen... die uh, hè, nog uh, met het ondernemerschap willen gaan beginnen... is dat ik uh, in 2002 een bedrijf ben begonnen... omdat ik eigenlijk nergens een goede vaste baan kon houden, dat ik daar te recalcitrant voor, uh, voor was. Ik ben naar marktleider gegroeid en eigenlijk wist ik toen niet precies uh, waarom. En in 2009 kwam ik erachter dat ik zo hard had gewerkt... dat ik niet meer kon uh, functioneren. Dus in 2010... Maar, waarom kon je niet functioneren? Wat ik was op, het ik was op. Ik was, was meer op. dood dan, dan levend. Ik werd echt letterlijk wakker in het ziekenhuis en uh, het licht was uitgegaan. Oh, dat is wel heel letterlijk, ja. Dus toen besloot je om de boel te verkopen. Nou, ik heb eerst een tijdje nagedacht. Dus ik ben uh, voor het eerst sinds uh, jaren ben ik toen uh, uh, met mijn vriendin... een aantal weken op vakantie gegaan. En eigenlijk na die aantal weken dacht ik van ja... dit is niet de manier uh, om verder te gaan. En toen heb ik besloten om te stoppen met ja. werken. Ja. En toen begon eigenlijk uh, ja, de, de echte depressieve periode... na uh, een periode hard werken. En ik heb daar echt een jaar, anderhalf jaar over moeten doen... Of vanuit dat dal weer, uh, weer mens en enthousiaste ondernemer te worden? Ja, we hadden natuurlijk. Uh, uh, misschien is er geen direct verband hoor. Maar uh, uh, de, de topman van Swisscom uh, pleegde zelfmoord. Uh, die, die, die kon het ook niet meer aan. De informatieoverload die, uh, die, die, die hij over zich heen kreeg. Die golf van informatie. Uh, dat had jij ook een beetje. Hè, dat je voortdurend uh, ja, overal van op de hoogte wilde zijn. En al, altijd maar met die zaak bezig was. Nu. Ben je begeleider van startende ondernemers? Uh, ja, wat je, wat je ze toch vaak uh, hoort zeggen is dat ze dag en dag met het bedrijf bezig zijn en dat ook moeten zijn, anders dan komt het niet van de grond van 9 tot 5 werken. Is als startende ondernemer geen optie, toch? waar ik uh, met startende ondernemers uh, wel eens over praat, als ik ze eerst diep in de ogen heb gekeken, is over hoe richt je je work-life balance? Hoe richt je dat uh, in? En als een jonge ondernemer van uh, 22 of 25 jaar oud dan kun je best eens een periode keihard werken. Je kan best eens een jaar zeggen van, joh, we beginnen een start-up en we gaan een jaar lang gaan ergens in een garage zitten... en we gaan non-stop we werken. Dat, dat kun ja. je best aan. Alleen als je dat voor langere perioden gaat doen dan dat soort pieken... Ja, dan moet je nadenken of dat wel, of dat wel verstandig is. Ja, ja, ja, en daarnaast ja. leer ik jonge ondernemers ook dat uh, ondernemen op uh, pizza en cola is ouderwets... Denk goed aan je, aan je gezondheid. Ja, je, als je ja. wilt performen... Okay, ondernemerschap kun je gelijkstellen aan topsport. En een topsporter heeft ook een team van mensen om zich heen... om ervoor te zorgen dat hij gezond blijft. Iemand die naar de spieren kijkt, iemand die naar de hersenen kijkt... iemand die naar de endurance kijkt... Maar we gaan als toch niet een klein uh, jong bedrijfje met twee mannen... <laughs> nog een uh, personal coach uh, en trainer erbij zetten? Nou, we hebben het met uh, tien start-ups gedaan uh, vorig jaar. Oh, ja? We hebben iedere ochtend uh, een, een verse, uh, verse uh, groentesap uh, gegeven. En toen we na een jaar onderzoek gingen doen onder die start-ups... van joh, doen jullie dat nog steeds? Was de helft nog steeds uh, bezig met raw food, superfoods... Ja? Uh, en ze voelden uh, zich gezond... beter dan de groep die dat niet deed? Ze gingen van, van pindakaas naar een boterham met, uh, met uh, beleg Pesto. Uh, wat gewoon <laughs> gezond is. <laughs> Oké, okay. nou ja. mooi. Uh, we praten straks verder over de telecommarkt, actueel nu natuurlijk... en het uh, ja, veronderstelde optimisme in de Europese economie. Laten we eerst even terugblikken. Weekoverzicht. Ik memoreerde het net al even. Het was de week van de halfjaarscijfers. Hoewel Apple een winst van 6,9 miljard dollar boekte, worden er steeds minder iPads, iPods en Macs verkocht. Apple-kenner Paul Texera. Ze hebben één of twee hele grote hits. En daarna wordt het zoeken naar dat ene volgende product waarmee ze ook een behoorlijke commerciële hit kunnen scoren. Ook nu om kwam met halfjaarscijfers. De netto-winst daalde 9% ten opzichte van vorig jaar. Het Zweedse moederbedrijf Vattenval is bezorgd over de Europese energiemarkt en gaat op zoek naar investeerders. André Jurrius van Energie Nederland. Dus we hebben in Nederland eigenlijk te maken met uh, twee zaken. Aan de ene kant dus een teveel aan centrales. En aan de andere kant een dalende prijs waardoor die centrales niet meer rendabel zijn. KPN presenteerde deze week niet alleen een omzetdaling. Van ruim 8%. Maar ook de verkoop van bedrijfsonderdeel EPLus aan telefonica. CEO Ilko Blok, wat is dat EPLus eigenlijk? Het was een uh, uitermate succesonderdeel uh, van KPN. Maar als het zo'n succesvol onderdeel is, waarom verkoopt u het dan? Omdat we een uh, zeer aantrekkelijk uh, aanbod hebben gekregen. En we zijn tot de conclusie gekomen dat met dit bod, zowel de toekomst van E. er beter uitziet als onderdeel van een grotere mobiele speler in Duitsland en dat door de uh, sterkere financiële positie... ook de toekomst van het Nederlands en Belgische bedrijf, uh, bedrijf er beter uitziet. En Randstad zag het afgelopen half jaar een licht herstel van de uitzendmarkt. En uh, dan luidt natuurlijk de hoopvolle vraag... als we de uitzendbranche zien als barometer van het bedrijfsleven... zijn er dan inderdaad goede tijden tijdenopkomst. Topman Ben Notenboom weigert in zijn glazen bol te kijken. Het goede nieuws is dat ik word betaald om een bedrijf goed te leiden... en niet om de economie te voorspellen. Dus wij reageren op wat er in de economie gebeurt... Uh, en wij anticiperen daar niet op. We besturen het bedrijf op onze feitelijke resultaten en niet op wat we verwachten, want dan zou het uh, behoorlijk gokken worden. En daar zijn we niet van. Nee. Nou, dan doen we het zelf maar. We sluiten af met een medley van goed nieuws. Wat nou crisis? Het gaat goed met Randstad. Ze kwamen natuurlijk uit een dal met z'n allen. En wij met z'n allen trouwens. Ajax-index gaat echt lekker. Unilever, het voedings- en zeepconcern. Hoe doet uh, de brits Nederlandse multinationals? Nou, niet verkeerd. Het gaat alleen maar lekkerder door nieuws over de Europese inkoopmanagers. Er is wel een, een plus waarneembaar. Nou ja, goed, één zwaluw is één zwaluw. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, Jos, wat vind jij ervan? Is die uitzendbranche inderdaad een uh, barometer? Jos ja. Versteeg, theologie? Dus. Ja, absoluut. Dat, is, uh, dat noemen we vroeg cyclisch. Dus als de economie dan een beetje begint te herstellen, dan lopen de koersen van die uitzendsector al uh, vooruit op de winsten. Want de koersen lopen wel vooruit. Maar ik vind dat wat Randstad zegt, dat vind ik heel verstandig. Dat was vorig jaar ook, toen hadden ze niet zo'n hele sterke balans. En toen, toen kwamen ze ook met een, een emissie, een kleine emissie. Ze zeiden gewoon heel simpel van... ja, jongens, tegen onze analisten, jullie denken wel dat je het weet... maar wij weten het niet en wij willen gewoon veilig zijn. En dat vond ik heel verstandig van ze. Dat ze oh. zorgden dat die balans in ieder geval op orde was. Nou, het bleek achteraf toch niet zo heel erg goed te gaan. Ook niet dramatisch. Maar ja, we, we zien daar in die uitzendbranche heel voorzichtig de eerste tekenen van herstel. Ja, wel buiten Nederland trouwens. Hè? Ja, de Nederlandse markt is nog moeilijk. Die uitzendmarkt in Nederland krimpt nog met, met ongeveer 5 dus, Maar dat zet ook niet eeuwig door hoor. Dat is ook al, al maanden zo. En op termijn ja, dan, dan, dan, dan zie je toch wel die arbeidsmarkt weer, weer wat aantrekken denk ik. Ook in het weekoverzicht had Apple... Apple moet snel met een nieuwe hit komen, hoorden we een, een specialist uh, zeggen, Sebastian Hoofd. Uh, jij coacht met name startende internetondernemers. Uh, die willen natuurlijk allemaal de volgende Steve Jobs worden. Uh, die zitten trouwens niet meer. Is dat van belang bij Apple? Nou, Steve Jobs is natuurlijk een lichtend voorbeeld van uh, een, een, een leider die visie had op uh, waar we qua technologie naartoe kunnen gaan. Ik denk dat die bij Apple enorm wordt, uh, wordt gemist. Ik denk dat Apple nu steeds meer gestuurd gaat worden, zoals ieder technologiebedrijf... Hè, waarbij naar productcycli wordt gekeken... en naar uh, aandelenkoersen en naar investeringsprofielen. En als je nu dus naar Apple kijkt... dan zie je dat ze al een tijd lang geen nieuwe iPhone hebben gelanceerd. En dat ze vooral aan de onderkant van de markt... Hè, dus in, in, het, in het goedkopere segment smartphones... Uh, op dit moment uh, slechter presteren. Yeah. En wat zich uit in het feit dat uh, er steeds meer mensen... Juist de oudere iPhones gaan kopen, dus de iPhone 4 en de 4S, die goedkoper zijn. De 5, licht uh, qua omzet uh, iets instort. Als je echt kijkt naar bijvoorbeeld het gebruik van de Apple-producten, dan zie je dat dat vele malen hoger ligt dan uh, hun concurrentie. Als je uh, kijkt naar uh, hoe tablets worden gebruikt, zijn op dit met 84% van alle uh, browseractiviteit, uh, wordt via een iPad uh, gedaan dus dat betekent dat is ah, dus activiteiten op internet hè een browser je start internet. je, je ja, browser dus je op, om op naar internet Android te gaan Android en, en Apple uh, waar, waar iOS waar, waar nu de grote strijd uh, gevoerd wordt ja. wordt nu 84 uh, van alle browseractiviteit op een op een uh, tablet wordt via via een iPad uh, gedaan ja ja ja ja dus mensen die een uh, hun Apple product hebben doen er meer mee Zoals, zoals Tim Cook uh, zei: van als er zoveel Androids uh, verkocht worden, waar worden ze dan voor gebruikt? <laughs> ja, dat is wel ja, heel leuk. Ja. Maar daar heeft Apple dus niks aan. Als ondernemer heb je daar niks aan. Ja, daar heb je ontzettend veel aan. Wel bedoel, ja. als je de, de. Kijk, Apple heeft een hele sterke why. Dus zij, zij weten waarom zij uh, het doen. Als je producten maakt voor mensen hè, om het iedere dag te gebruiken, dan is je grootste beloning is dat die producten ook gebruikt worden. En nee, is nee, nee, wacht even. Een grootste beloning voor de ondernemer is dat hij omzet maakt. Dus een hele ouderwetse gedachte is dat om ja? alleen maar te kijken oh, naar... Oh, dan, dan moet ik de toch de mijn bottomline... bedrijfsmodelletje ook eventjes gaan bijstellen. <laughs> Misschien als je belegger bent op de beurs... dan kijk je meer naar bottomline financiële resultaten. Maar moderne ondernemers kijken tegenwoordig naar meer... dan alleen maar het financiële resultaat. Nou, dan hoop ik dat de luisteraar heel blij is met, dit, met deze uitzending. Dan ja, is dat ik, mijn beloning. <laughs> nou, ik, ik, vind wel inderdaad, ik merk dat als, als belegger ook wel wat je zegt. Heb je wel gelijk en Er wordt heel veel alleen maar naar resultaten gekeken. Maar je, ik vind het soms ook wel heel kortzichtig. Ik vind zeker ook als belegger moet je ook gewoon kijken naar. Uh, ja, of, of een bedrijf uh, sustainable is. Hè. Dus zeg maar ook, ook, denk ik, goed is voor de wereld. Want je ziet toch. Als het bedrijf dat niet doet, dan komt het vroeg of laat krijg je dat toch terug. Is dat denk zo? Ik. Ja, dat, dat denk ik wel. Dat denk Waaruit ik wel. blijkt dat dan? Want dat, nou ja. dat hoor je wel vaker en dat is natuurlijk een sympathiek geluid, want we zijn, uh, we moeten nog langer met de aarde mee en dergelijke. Ja. Uh, maar er zijn maar weinig bedrijven die dat dan ook daadwerkelijk doen, toch? Nou, tegenwoordig is dat bewustzijn. Dat zie je toch echt bij bedrijven terug, hoor. Dat bedrijven er echt op letten. Unilever probeert er heel, heel goed mee bezig te zijn, maar ook uh, andere DSM bijvoorbeeld. En uh, ja, ik, ik vind het überhaupt gewoon belangrijk om, om, uh, om, om verantwoord te ondernemen. Maar de Vereniging van Effectenbezitters, hoor ik eigenlijk al altijd zeggen... moet je horen, een aandelenmarkt is er... omdat wij als beleggers geld steken in een bedrijf... en daar willen we gewoon winst voor terug. Dus het gaat om de rentabiliteit van een bedrijf. Sebastian Hoofd. Je zou er zo naar kunnen kijken, maar... Je kunt naar veel meer kijken dan alleen maar de financiële return. Je kunt ook kijken naar uh, de impact van een bedrijf... op uh, de maatschappelijke en sociale omge omgeving. En dat staat bij, voornamelijk bij grote bedrijven nog in de kinderschoenen. Maar vrijwel alle start-ups waar wij op dit moment mee praten... die kijken wel naar die sociale en maatschappelijke return. Die willen Kijk, iets betekenen in de wereld? Nou of kijken of in alleen maar uh, naar hoe internetbedrijven vaak zorgen voor hun medewerkers. En dat kun je uh, misschien als, uh, als corporate uh, bedrijf... kun je dat zien als een heleboel geld uitgeven... aan veel te luxe kantooromgevingen. Maar in de internetscene wordt dat gewoon uh, gezien... als de uh, quality, quality of life voor je medewerkers uh, verhogen. Oh, ja. Ja. Het feit dat Dropbox dan bijvoorbeeld een complete opnamestudio... op hun werkvloer heeft waarmee je... Uh, op een professionele kwaliteit een cd zou kunnen opnemen. En dat ze die ruimte alleen maar gebruiken om te vergaderen kun je zeggen van ja, dus aan de ene kant is dat natuurlijk een investering... Hè, die op. megalomaan is, ja. maar aan de andere kant... als je daarmee de kwaliteit van leven van je medewerkers vergroot... iedere keer ja. vindt het leuk om daarin te zitten en daarin te En te de kwaliteit van, van het werk dat zij leveren, dan is het het waard. Dan is het het absoluut waard. Het is zes over half twee op Radio 1. U luistert naar Tros in Bedrijf. Uh, te gast zijn Jos Versteeg. Hij is analist, beursanalist van Theodor Gielissen Bankiers. En bij mij is ook uh, Sebastian Hoofd. Hij is begeleider van beginnende ondernemers, met name in de internetwereld. Verschillende cijfers deze week wijzen op optimisme ten aanzien van de economie. De index van de inkoopmanagers steeg significant. Het Duitse en Italiaanse consumentenvertrouwen nam toe... De Britse economie trekt aan. En de AEX, de beursgraadmeter, haalde bijna de hoogste stand in vijf jaar. En het producentenvertrouwen is hier ook nog eens toegenomen. Jos Versteeg, wat is nou een belangrijke indicator eigenlijk? Zegt dit allemaal iets over de economie? Ja, Ik vind het producentenvertrouwen is wel een belangrijk vooruitkijkend cijfer. Daar kijk ik altijd goed naar. Het uh, consumentenvertrouwen is heel wispelturig. Dat kan uh, zomaar veranderen. Dat gaat ook heel sterk vaak met de aandelenkoers mee... Nou, als dat omhoog gaat, dan is de consument tevreden. En die kan. Ik kan me goed herinneren dat in 2008, volgens mij eind 2008... vroeg ik eens aan een macro-econoom... Uh, joh, uh, ziet het er niet uit of er een recessie komt. Want uh, ik heb daar een slecht gevoel bij. Nee, joh, zegt die, die macro-econoom... het consumentenvertrouwen is nog heel erg goed. Dus dat zit wel goed. <lacht> ja. Nou, ja. Dat kwam niet goed in 2009. Nee, nou. nee. Dus nee. Nou, daar kijk ik niet zoveel naar. Maar inkoopmanagers, ja, die hebben een behoorlijk beeld... van wat er, wat er gebeurt. En dan heb je op korte termijn toch een redelijk zicht... op waar, je, waar we naartoe gaan. Maar wat? Wat doet een inkoopmanager? Ja, die, die moet inkopen. Dus die moet redelijk inschatten van hoe de, hoe de omzet is en hoe, hoe het gaat. Die zit heel dicht op de, op de verkoop. Dus die, ja, die heeft een redelijk gevoel voor hoe het met de economie gaat. En maar kan je, je dan niet dan... weder een verkoopmanagersindex maken? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar het is in oh. ieder geval een cijfer... wat, wat, wat ook heel, heel nauwkeurig met de economie meeloopt. Dat is ook echt zo. Ja. Ja, ja. Over het verleden, er zijn van die grafiekjes van... dan zie je dat dat lijntje heel dicht bij elkaar loopt. Maar ik zou... Ik zou maar goed, dat is, ik ben geen inkoopmanager... Maar, maar als de consument voorzichtig is kan ik me voorstellen dat ook een inkoopmanager denkt... ja, ik kan nu wel groot gaan inkopen... maar ik heb eigenlijk geen enkele garantie... dat we meer afzet maken komend half jaar. Nee, dat klopt, want het was ook een hele tijd... waar die inkoopmanagers heel somber in Europa... en dan uh, dat cijfer Dat ligt dan onder de 50... en als het onder de 50 is, dan betekent het letterlijk dat het krimpt. Maar eigenlijk moet het ergens onder de 45 liggen... wil het echt heel slecht gaan en er uh, een recessie zijn... En die inkoopmanagers van de industrie, dat is dan het cijfer waar we het nu over hebben. Dat is dus heel, heel volatiel, dat zwingt heel erg. En als dat, dat dan boven de 50 gaat, dus de industrie dus weer begint aan te trekken, is dat een eerste teken van herstel. Ja. En dat hebben we nu in Europa gezien. En eigenlijk al heel lang wordt erop uh, geduid en op gehoopt ook dat we in de tweede helft van het jaar in Europa, dat dat dan ietsjes beter gaat. Is natuurlijk al heel lang slecht gegaan, al zes kwartalen op een rij. En dan, ja, dan gaat de consument eens een keer wel uh, die auto kopen... die hij steeds heeft uitgesteld. Of wel die keuken verbouwen. En dat zie je dan geleidelijk. Dus uh, echt heel goed gaat het nog niet. Zeker in de zuidelijke landen. Er wordt veel te veel bezuinigd misschien. Mm. Maar toch zie je dat de consument heel geleidelijk weer uh, wat... Uh, wat zien krijgt om wat hopen. Ook... regen. Daar, neemt daar iets toe hè? in sommige van die landen. Ja, ik Spanien zag het aan die cijfers van de uitzenders ook dat bijvoorbeeld ja. in Spanje dat daar de, de, de omzet niet meer zo heel erg daalde. Dat er, geloof ik op nul dag ongeveer. Sebastian Hoofd, zijn het ook indicatoren voor startende ondernemers? Waar gaan die op af? Mijn advies aan startende ondernemers die mij wel eens vragen: van joh, wanneer moet ik mijn bedrijf starten? En wat is de ideale timing? Dat is altijd nu. Want als klein bedrijf... Oh, dat zeggen echt... makelaars ook altijd. Het juiste moment om een huis te kopen is nu. Daar hebben ze ook gelijk. Als je een mooi huis ziet en ja. je voelt je er prettig in, koop het gewoon. Dat is mijn advies aan huizenkopers. Maar het klinkt maar heel impulsief. Het, het geldt, het is, dat is niet impulsief. Omdat als klein bedrijf uh, kom je vanaf nul. Als je vanaf nul kunt groeien, dat is het allermakkelijkste om te doen. Kijk, als je misschien KPM bent of Unilever... Ja, dan heb je met hele andere cijfers uh, te maken... Maar als jij een bedrijf vanaf nul start... dan is het heel makkelijk om of vanaf nul door te kunnen groeien. Ja, je moet soms investeringen doen. Dus dan zit je niet op nul, dan zit je op min 40 mil. Dat, dat, dat, dat zou kunnen. Dus dan zou je zeggen, dan is de problematiek die je wellicht hebt... is waar haal ik mijn investeringen vandaan? Dus waar vind ik mensen die bijvoorbeeld geloven in mijn ideeën... of in mijn team, of in alle capaciteiten die ik als ondernemer heb. En daar is het klimaat op dit moment wel beperkt voor. De banken zitten op slot en uh, venture capital bedrijven in Nederland... Ja, zijn enorm voorzichtig uh, geworden. Ja, je moet, echt een, uh, je moet nu als ondernemer zorgen... dat je nieuwe bronnen van investeringsgeld aan boord. Ja, wat, wat belangrijk is, is dat je als uh, ondernemer vandaag de dag kunt vertellen... als startende ondernemer uh, wat je precies gaat doen... met wie je dat doet, uh, hoe je dat gaat doen... en uh, vooral wat je ervoor nodig hebt om succesvol te kunnen zijn. En over die vier elementen moet je als startende ondernemer... een heel goed verhaal hebben richting venture capital bedrijven... wil je dat kapitaal op kunnen halen. Mm. Als er op één van die vier elementen wat ontbreekt... of je hebt daar je zaken niet goed op orde... Ja, dan, dan wordt het wel heel lastig om venture capital aan te trekken. En dat is veel belangrijker dan wat de economie om je heen verder doet? Als je op alle vier die punten goed scoort... dan is er altijd venture capital voor je beschikbaar. Als er geen venture capital voor je beschikbaar is dan heb je een probleem op een van die vier punten... en moet je daarna gaan graven. Nou, hadden we het even over de Europese economie. Daar zijn gunstige indicaties voor dat er wat, wat, wat herstel komt van de economie. Um, in hoeverre geldt dat voor Nederland, Jos Versteeg? Ik kijk nooit zo heel alleen naar Nederland... maar je ziet het in Nederland ook geloof ik sinds 2009... voor de derde keer in een recessie zitten... Er wordt flink bezuinigd en we willen natuurlijk aan de eisen voor Europa meedoen. De koopkracht dus... zit zelfs op het niveau van, van huishoudens zit zelfs op het niveau van 1997. Door ook andere factoren dan economische groei over. Ja, dat is niet best inderdaad. Nou, gelukkig is de inflatie nog wel heel erg laag. Dat scheelt, uh, dat scheelt natuurlijk ook nog wel enigszins. Maar uh, dus in Nederland is het wel een zorgwekkende situatie. En ik, geloof, ik, ik volg het niet zo heel nauw nou op de voet... want ik kijk meer over de hele wereld eigenlijk. Mm -hmm. Niet zo gedetailleerd naar Nederland. Maar uh, ja, als er nog weer die 6 miljard bezuinigd moet worden... Ik geloof dat 6 miljard was, hè, wat nog moet komen. Daar wordt nog gesproken, ja, dan, ja. Kan, uh, dan kan dat nog wel weer een behoorlijke deuk opleveren voor de, voor de economie. Want ja, de mensen, als, je, uh, ja, als, als de overheid minder geld uitgeeft. normaal gesproken, als het slecht gaat. probeert de overheid dat een beetje op te vangen door wat meer geld uit te geven. En als ze dat niet doen nu, ja, dan krijg je een diepere recessie. Je krijgt uh, nu ook misschien wel dat, doordat die crisis wat langer aanhoudt. er nog meer zwakke plekken in bedrijven en systemen naar boven komen, is dat misschien een indicatie... dat die daardoor ook nog langer gaat duren? Dat je KPN bijvoorbeeld heeft moeite om zich aan te passen aan een nieuwe tijd. KLM Air France heeft al een reorganisatie doorgevoerd... maar er moet toch nog een keer ingrijpen. Met name dus zeg maar de, de oude vertrouwde bedrijven een uh, aantal daarvan heeft het, heeft het moeilijk. En mensen denken daardoor ook van... ja, we zijn, we zijn er nog lang niet. Nou, in principe is het Goeie ook... iets voor die theorie? Of? Ja, ik denk dat het ook wel goed is voor bedrijven af en toe. Mm. Als het wat, wat slechter gaat, dan kan uh, zogenaamde vet eruit gesneden worden. Een bedrijf als het goed gaat, wordt dan toch wat lui, denk ik. Uh, nemen te veel mensen aan. En ja, het is misschien het is heel vervelend als het je overkomt. Maar uh, veel mensen die ontslagen worden, ja, die gaan misschien ook iets anders doen. En die kijken er soms op terug en denken van, ik doe nu iets veel leukers. Maar het is denk ik voor bedrijven goed om af en toe eens uh, wat te snijden... om eens te kijken van, hoe kunnen we het efficiënter doen? Ja. Want die mensen gaan dan, die ontslagen worden, die gaan dan anders iets anders doen... wat misschien toch weer efficiënter is. Dus uiteindelijk groeien je dan met z'n allen wel weer. Ja, nou ja, we gaan nu wel richting 700.000 mensen die uh, aan de kant staan. Dus, uh, ja, dat vind ik, dat, dat is heel slecht natuurlijk. En uiteindelijk, wat je, dan, wat je zou willen is dat die mensen ondernemers gaan worden... en uh, is gaan van bedenken van wat kunnen we gaan doen... en niet onderuitgezakt op de bank gaan zitten wachten tot er iemand aankomt. Zoals aan hoofd? Ik krijg een big smile als ik jou dat hoor zeggen, uh, Jos. Want ik denk dat heel veel mensen s ochtends naar een werk gaan... een van die grope, grote corporates... en gewoon absoluut niet meer snappen waarom ze naar dat gebouw gaan... met dat logo erop. Ze zijn de connectie kwijt met waarom dat bedrijf ooit is opgericht... en waarom zij daar een werk hebben en waarom ze dat, uh, waarom ze dat doen. Bedrijven zijn te en, groot. Bedrijven zijn veel te groot uh, geworden. Ik geloof zelf in de return of the artisan, hè, dus de terugkeer van de vakman. Ik denk dat mensen steeds meer gaan kijken nou, wat voor vak oefen ik nu uit en waarom doe ik dat uh, eigenlijk. Ik denk dat uh, heel veel mensen er dan achter komen dat je eigenlijk ergens werkt waar helemaal niet uh, naar je talent wordt gekeken of naar wat je leuk vindt, maar dat jij daar alleen maar werkt omdat je er ooit terecht bent gekomen, nu een hypotheek hebt en niet meer ja, weg kunt. Je zit in die valkuil. Ja, en als je dan op een gegeven moment... Moet je toch door. Ja, dan word je noodgedwongen ontslagen. Dat is heel mm -hmm. triest. en Misschien gebeuren er wel hele vervelende dingen... maar uiteindelijk is het toch beter... want je kunt je weer gaan heroriënteren... wat je nu eigenlijk echt leuk in het leven vindt... en waar je goed in bent. Maar waar wordt dan wel dat talent gewaardeerd? In wat voor omgeving, wat voor bedrijf, wat voor instelling? Zo zoek ernaar. Kijk naar wat je, wat je talent is. Kijk waar je, waar je goed in bent. En uh, wat je leuk vindt om te doen. En er is er altijd wel ergens werk uh, voor je. Ja. Je dat? Ben ik heilig van overtuigd. En anders creëer je het. En dat is wat ondernemers. zeggen dan, van, dan Mensen zeggen, ja, ik, ik, ik vind het leuk om met mensen te werken. Ik ben een mensenmens. Uh, ja, wat moet je dan gaan doen? Dat is, dat, is, dat is een hele moeilijke vraag. Dat kan van alles zijn. En, en dan is het ook nog maar de vraag of je daarvoor gekwalificeerd bent. Want er worden overal hoge eisen gesteld. Nou, misschien zou je dan. Uh... Nee, ik, vind, ik, ik vind de filosofie ja. heel heel mooi hoor. Maar ik probeer hem even uh, naar de concrete praktijk te, te halen. Ja, je kan natuurlijk niet van iedereen verwachten dat hij ondernemer wordt. We kunnen niet heel Nederland volzetten met ondernemers. Dat gaat niet, dat gaat niet werken. Maar ik denk wel dat uh, zeggen, de tijd van de van de enorm grote, meganomane bedrijven is, is, is voorbij. Ik denk dat we steeds meer kleinere lokale ondernemingen krijgen die veel betere binding hebben met het vak wat ze uitoefenen of de klantengroep die ze die ze bedienen. Die trend zie je, dus schaalverkleining. Daar, daar, daar spelen wij zelf uh, op in. We zijn nu bijvoorbeeld een, een, een koffie-roastery uh, uit de grond aan het stampen... die erop gericht een is, is... Een koffiebranderij Ja, mm -hmm. een, een koffiebranderij. Die erop gericht is om uh, lokaal bedrijven en consumenten van koffie te voorzien... Maar waar wij ook werkplekken uh, genereren voor mensen die een tweede kans verdiend hebben. Mm. Dus een, socia een social venture noem je dat in, vak, uh, in vaktermen. Ja, er, veel, er wordt veel in het Engels gesproken, heb ik de indruk. <laughs> Uh, maar de koffie komt nog steeds uit tropische landen, neem ik aan. Ja, die komen gewoon... Die kunnen we ja. nog niet verbouwen lokaal. Hè? Dit, daar hebben we hier klimaat helaas niet voor. Nee, helaas niet. Nee. Het zou leuk zijn om dat in de achtertuin uh, te kunnen doen. Dit is trouwens een Bedrijf met, uh, uh, je hoort het, uh, Sebastiaan, hoofdhijs-investeerder. En Theodor, uh, uh, Jos, Jos Versteeg van Theodor Gilles <laughs> Bankiers. Ja, zou ook best een leuke naam voor je zijn. Ja, ik word wel eens aangesproken met Theodor. <laughs> ja, ja, dat gebeurde net nog toen je binnenkwam. Uh, mijn excuses. We gaan het hebben over de telecommarkt. Uh, daar ligt ook een beetje jouw hart, Jos? Ja. Ja, dat is een interessante markt. Heel veel in beweging. En heel spannend om te zien hoe bedrijven daarmee mee, mee omgaan. In Frankrijk hebben we bijvoorbeeld een bedrijfje gezien. We dachten dat Iliad heette. Wat behoorlijk is gaan concurreren tegen France Telecom. Nu Orange heet. En ja, daar hebben we een flinke prijs, prijzenslag gehad. En bedrijven konden daar heel, heel erg moeilijk mee omgaan. En je ziet dat KPN daar ook middenin zit nu. Dat hele omzet ja, die, die gaat helemaal veranderen. Maar ja, ergens is het een beetje zielig voor die grote bedrijven, zou ik bijna zeggen. Want ze hebben, uh, het ware staatsbedrijf, hè, veel van die monologen. Ja. Uh, in sommige gevallen zitten trouwens bij de concurrenten nog steeds oude staatsbedrijven achter. Maar goed, um, ze hebben veel geïnvesteerd in uh, nieuwe technologie. Veel betaald voor nu weer het 4G-netwerk. 4G en dan uh, blijkt dat er een concurrent om het hoekje komt. En die zegt, dan kunnen wij veel goedkoper en wij rekenen die roamingtarieven niet. En uh, kom, kom allemaal massaal bij ons. En dat doen de mensen dan ook. Ja, die 4G, dat is een beetje misgegaan. Ik denk uh, dat elke blok wat te weinig koffie heeft gedronken in, uh, in, in Den Haag... terwijl die er ook zit... Op Kijk, het ministerie? Ja, je? op het ministerie. Kijk, dat is natuurlijk helemaal, helemaal misgelopen. In de meeste landen wordt dat gewoon uh, netjes geveild... dat er een aantal kavels zijn voor het aantal spelers. En dan worden er niet zulke absurde prijzen betaald. In Nederland uh, hebben we het anders gewild. Er zijn er uh, twee kavels aangeboden. En met ja, twee die, met... netwerken, ja. 4G, ja, uh, snelheid internet. En er waren drie spelers die daarvoor gingen concurreren. En KPN was de eentje die het echt moest hebben. Dus die, die moest door blijven bieden, die kon niet uitstappen. En uh, ja, daardoor is er, uh, is, er, is er veel te veel betaald. Als je kijkt naar wat er in Nederland betaald is... en wat er in, uh, in Duitsland en andere landen werd betaald... voor die, uh, die, die licenties, die frequenties, dan was dat veel minder. Maar je zegt daardoor is er veel te veel betaald. Er is te veel betaald omdat KPN kennelijk de waarde van dat netwerk hoog inschat. Ja. Je zegt het zelf al, ze moeten ja. 4G hebben... anders zijn ze ja. een telecombedrijf van maar, niks. Ja, het ligt eraan hoe je het inricht. De kamer gaat er, ik weet niet of ze dat al gedaan hebben. Maar ik heb er laatst ook iemand over gesproken in de Kamer. Die zei ook van ja, we gaan dat wel onderzoeken of we dat slim hebben gedaan. Kijk, je kunt je als overheid ook afvragen... in hoeverre kun je je, je eigen bedrijven niet een beetje helpen. Het was best wel een geweest. Je eigen staatsbedrijven bedoel je? Ja, nee, maar ook... Je, het, het, het, het, dat heette vroeger bedrijfspolitiek, of uh, hoe heette dat? Ja, economische politiek Economische eigenlijk. politiek. De meeste Europese landen doen dat wel. Frankrijk is er berucht om, maar is ook niet echt altijd goed. Maar waarom zou je je bedrijven zo dwars zitten om ze je zoveel te ze laten bedrijven. betalen? Ja, ik denk dat het wel verstandiger was geweest om het te doen zoals overal in Europa gebeurt. En uh, nou, om, om, om, om niet het onderstel uit de kant te halen. Alleen, KPN had de pech dat precies op de, in de tijd dat die veiling kwam... dat het kabinet nogal wat geld nodig had. Dus die dachten van, hé, uh, hey, daar kunnen we nog wel wat halen. En uh, KPN was de pineut. Ja. Worden Nederlandse bedrijven slecht geholpen door de overheid? Sebastian hoofd. Ja, slecht geholpen. Ik denk dat ze niet worden geholpen. Ik denk dat de overheid meer op zichzelf uh, gericht is... en naar haar eigen portemonnee kijkt bij zo'n veiling van een datanetwerk. En dat ze kijken wat die telecombedrijven voor de Nederlandse economie zouden kunnen betekenen. Ik las vanochtend een berichtje dat uh, het bedrijf Google... bijvoorbeeld uh, 600.000 uh, uh, 600 dollar heeft gedoneerd aan, uh, aan de gemeente van San Francisco... om in de parken van San Francisco een wifi-netwerk aan te leggen. Kijk, daar worden uh, bedrijven happy van. En, en gemeentes uh, ook. En, gemeen en gemeentes ook. En als wij hier een overheid hebben... die alleen maar probeert enorm veel geld te verdienen aan ons dataverkeer... dan denk dat je de economie niet stimuleert. Nee. Voordat je alleen maar aan je eigen portemonnee denkt. Voorbeeld geeft trouwens ook aan dat we 4G misschien helemaal niet nodig hebben, Jos. Nee, ik ben het zelf. Ik mocht van KPN drie maanden zijn telefoon uh, proberen. Maar ik kwam er eigenlijk niet aan toe. Want ja, op mijn werk heb ik uh, wifi en thuis heb ik wifi. En in de auto uh, heb ik wat anders te doen. Moet je sturen. Dus ik denk dat het wel interessant is voor, voor, voor, voor scholieren of mensen die veel uh, onderweg zijn. En uh, ja, dus niet ja. op een kantoor zitten. En je zult gewoon zien dat het uiteindelijk wel een succes wordt. Want ja? Ja. ik vraag me dan toch af van jij bent het zuinige Nederlandertje weer. Maar dan denk ik, we zitten een beetje krap kas kast allemaal. Huishoudens hebben minder besteed. En dan gaan we geld uitgeven geven aan 4G, terwijl je overal wifi hebt. Dat, dat gaat een normale consument toch helemaal niet hoeven doen. Ik heb uh, onlangs mijn mobiele abonnement opgezegd. <laughs> Jarenlange strijd met mijn uh, provider. Uh, Vodafone in dit, uh, in dit geval. Ik was het gewoon zat. Dus ik heb mijn abonnement opgezegd. Uh, en ik ben nog niet naar een nieuw abonnement aan het, aan het kijken. Ik ga gewoon kijken welke alternatieve vormen van uh, uh, uh, uh, online zijn kan ik vinden... zonder gebruik te hoeven te maken van dat hele dure 3G of 4G-netwerk. Maar je bent nu niet meer mobiel bereikbaar? 20 september dan uh, vervalt mijn abonnement. Dus ja? tot die tijd uh, loopt, het het nog nog loopt het nog even door. Dan kan ik nog bellen en gebeld worden. Maar na 20 september kan dat gewoon niet. Wat een meer. interessant experiment. Ik Ga je skypeen via de iPad of zo als je ergens in een. Er zijn al zoveel mogelijkheden om via wifi uh, met elkaar te kunnen bellen. Dat uh, ik maak me er absoluut geen zorgen over. Acht voor twee. Iedere week doen we een greep uit een stapel nieuw verschenen managementboeken. Daarvoor is hier Micha Blok, de eindredacteur van Trossenbedrijf bedrijf Misha, hallo. Hi. Je hebt uh, drie uh, boeken altijd, uh, daar lees je de achterflap van. En uh, twee vallen er meteen af daardoor. Op basis van de achterflap, precies zoals het gebeurt... als je in de winkel staat en je drie boeken oppakt. Nou, ja, laat ik beginnen met de beslissende voorsprong... van de Amerikaanse managementgoeroe Patrick Lencioni. Op de achterflap waarschuwt hij ons voor politieke spelletjes... gebrekkige communicatie en slecht leiderschap. Want, en ik quote, een gezonde organisatie weet management, werkvloer en cultuur tot één geheel te smeden. Uh -huh. nou ja, ik heb tot nu toe niks nieuws gehoord, dus ik heb ook niet verder gelezen. Nee. Dan aan de slag met. Sebastian Hoofd is het allemaal verteld. <laughs> Dit boek aan weg. Aan de slag met content marketing en van Aard Lensink. En op de omslag staat dat het een praktisch boek is. Ja, lekker dat dun. Zo, ook. Ja, lekker dun. En dat mm. vind ik zo mooi. Op ieder managementboek staat altijd: het is een praktisch boek. <laughs> Lijkt me zo mooi als het staat van: het is een puur theoretisch boek waar je niks mee kunt. Uh, maar goed, het is een praktisch boek voor de nieuwe generatie marketeers. Uh, ik werd er niet door getriggerd maar ik ben dan ook geen marketeer nee deze week gekozen voor de tweede editie van het boek Brainstormen... van brainstorm Koen de Vos. Leuk feitje, ieder mens heeft zo'n 50.000 ideeën per dag. Dus iedere twee seconden hebben we een idee in ons hoofd. Nou, Dat lijkt heel veel, maar wat blijkt... 90% van die ideeën zijn dezelfde als gisteren. En heel verontrustend, we worden steeds minder creatief. We krijgen steeds minder goede ideeën, veel minder ideeën sowieso. Naarmate wij ouder worden of naarmate we naarmate als mensheid? Ja, ja, dat heeft te maken met de tijd waarin we leven. Nee, nou, ja, kan je wel nagaan oh. als jij je nu iets afvrijdt als je nu een vraag in je hoofd hebt, wat ga je doen? Googelen? Precies. We hebben een zoekmachine en daar gaan we al onze vragen intikken. En dat doen we niet meer zelf. Mm. Dus nou ja. En tegelijkertijd is er zo'n uh, roep om uh, creativiteit... en uh, om innovatieve ideeën en innovatieve bedrijven. Nou, in dit boek vind je meer dan 100 brainstormtechnieken met uh, hele goede tips. Ook dingen die we al wel een beetje wisten, zoals probeer te scheiden, het creëren van ideeën... dus het bedenken van ideeën en het beoordelen van ideeën. Want dat gaat heel vaak fout hè? in een brainstorm-sessie. Nou, ik heb een goed idee. Ja, kan niet. Kost veel geld. Hebben we al gedaan. Klaar. Mm. Dat is dodelijk voor je creativiteit. Um, en daarnaast vond ik een leuke tip vond ik de, uh, de ja, warming-up. Eigenlijk de brainstorm-warming-up. Van begin voordat je echt gaat brainstormen met een warming-up... zodat je in de goede bui raakt. Bijvoorbeeld bedenk vier overeenkomsten tussen een tuba en een pingvin. Oh ja. Is, hij, is dat een Vlaming, die die Coen de Vos? Of uh, weet je dat toevallig? Nee, vast. Ja, ik moet echt denken maar... aan een lachsessie of zoiets ergens. Die ik mee doen. <laughs> ja. Nou ja, en, ja, ik ben dus wel benieuwd, uh, de twee heren hier aan tafel. Hoe creatief zijn jullie? Uh, doen jullie vaak aan brainstormen? Ja, ontzettend veel. Uh, als je beleggingsideeën moet hebben, dan, uh, dan ga je er erg, erg naar zoeken. En, uh, kijken bij bedrijven of je probeert te begrijpen van hoe, hoe, hoe ontwikkelingen gaan. Want je probeert toch, het is niet alleen een koers, je probeert toch eigenlijk op langere termijn ontwikkelingen te voorspellen. En daar moet je heel creatief voor zijn. Dat vind ik ook heel leuk. Hm. Sebastian, ik, ik zou zeggen geen start-up zonder brainstorm. Ik zie, als je het boek zou kunnen zien via de radio, dan zie je dat de kaft voor, uh, voorzien is van allemaal memo-blaadjes, van die post-it notes ja. en allerlei kleuren. Het ziet er heel vrolijk uit. Uh, de meeste startups werken dagelijks met uh, post-it notes. Die ze dan in, uh, in canvas aan de muur hangen. En dus de hele dag met post-it notes aan, uh, aan het schuiven zijn om, uh, om hun, uh, hun development bij te houden. Niet alleen op technisch gebied. Maar ook op uh, uh, uh, bijvoorbeeld pivots uh, op het gebied van je, van je idee. Dus als je met, je met je bedrijf op een gegeven moment... Pivots denkt, zijn ja, dat piketpaaltjes? Of? Uh, een pivot uh, is, een, uh, is weer een Amerikaanse uh, start-up uh, term. En een pivot komt uit, uh, uit de basketballerij. Waar een basketballer met één voet... Ik zeggen, uh, mag bewegen als die een bal uh, in zijn hand heeft. En bij start-ups, zoals die een pivot maken... betekent dat dat je een, een idee wat je hebt... iets verschuift naar zeggen, een idee wat, er, wat erop lijkt... Uh, maar, toch, maar toch anders is. Maar ja, Dit, maar dat moet dan nog steeds binnen het succesvolle concept passen. Het, het lijkt er dan nog, het nog steeds op, hebt. maar het gaat er iets anders uitzien. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Ja, en wat hij dus ook zegt eigenlijk: van, het gaat om de productie, hè, de ideeënproductie. Als je kijkt naar genieën, die produceerden aan de lopende, hand, uh, lop, lopende band nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld, Mozart componeerde meer dan 600 muziekstukken. Picasso maakte 50.000 schilderijen. Dus bedenk gewoon zoveel mogelijk. Want de eerste ideeën die je bedenkt, dat zijn altijd oude ideeën. of uh, ideeën die al gedaan zijn door andere mensen. Oh, dus het is niet zo dat het eerste idee het beste is. Nee, dat maar is een, een fabeltje. Wordt. Dat is een nee. fabeltje. Dankjewel, Micha. Moet uh, boek nog een keer noemen? Ja, brainstormen van Koen de Vos. Inderdaad een Vlaming. Dus je hebt er waarschijnlijk die lachcursus van gehad. Uh, een uitgave van uh, Pearson. Wat gaan jullie maandag doen, gasten? Jos Versteeg, Theologische. Dat is helemaal duidelijk. Dan ga je kijken naar de cijfers van TNT Express. Ik werd er volgens mij al uh, over gebeld... of ik daar inderdaad ook op de radio iets over kan zeggen. Dus dat wordt even snel die cijfers uh, bekijken. Goed voorbereiden. En dan uh, commentaar erop geven. Ja, dan is natuurlijk altijd van belang... wat is de verwachting? Van de cijfers? Nou moet ik je helaas teleurstellen, want dat ga ik dat vandaag moet je nog even, moet ik nog even ja. gaan kijken ja, ja, inderdaad. Ja. En ze hebben al gezegd dat het wat beter gaat daar. Dus uh, we verwachten ook wel dat er uh, wat, wat optimisme komt. Ja. Ze hadden al gewaarschuwd dat het beter ging dan ze eerder hadden gedacht. En mm. dat kom je nog niet vaak tegen. Maar wat is het sterke punt van TNT? Dat nou, hoe is het? moeilijk te verzinnen. Het gaat daar ook niet zo, uh, niet zo best. Hè? Ze zouden overgenomen worden door uh, die Amerikaanse, uh, de Amerikaanse distributeur ja, de UPS... Ja. En dat is niet doorgegaan. Dus nu moeten ze alles opnieuw gaan verzinnen. Hoe ze dan zelfstandig kunnen voort, voortleven. En uiteindelijk ja, zullen ze toch wel weer groter moeten worden. Want ze missen schaal. Dat is een beetje het probleem ja, van TNT. Om overgenomen worden toch weer door iets. Nou ja, maar dat, dat zit er niet meer in. UPS gaat het niet Oké. doen en FedEx denk ik ook niet. Dus dat wordt lastig. Sebastian Hoofd, investeerder en Ik denk dat je met maandag doelt op je eerste werkdag. Nou ja, dat bedoel ik inderdaad. En, uh, je dat, is, dat is gewoon vandaag, want uh, er wordt gewoon doorgewerkt in het weekend. Je valt dus toch niet uh, in oude gevalkuilen, <laughs> hè? Nee, nee, nee, want maandag, als het mooi weer is... dan ga ik misschien gewoon op het strand liggen. Oh, ja. Uh, ja. Maar vandaag, uh, hier na de uitzending, rijden we naar, naar een start-up toe... die een week lang uh, heeft verbouwd aan een nieuwe locatie... en die gaan we straks uh, gaan we die bewonderen. Je zit trouwens tegenwoordig ook bij goede doelen, hè? Dat is, dat is eigenlijk het eerste wat ik heb gedaan nadat ik uh, was, ben, ben omgevallen, weer gaan revalideren. Is, uh, is veel voor goede doelen doen. Hm. Dat kan ik iedere ondernemer aanraden, als ik dat nog kan meegeven. Om je ervaring een, in te, zoek, te zetten. Zoek voor een goed goede doel, doel en zet je daarvoor in. Dankjewel. Sebastian Hoofd, hij is begeleider van uh, beginnende ondernemers en investeerder. En Jos Versteeg was hier, analist bij Theodor Gillissen. Hartelijk dank jullie hier op uh, deze fraaie Stortregen zaterdag naartoe wilde komen. Zometeen Tros Autoshow met Carlo Bransen en Mario Vos fijne middag. Samen thuis samen tro. Ah, er...